Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tijdens een vliegshow in de Amerikaanse staat Nevada is een toestel in het publiek neergestort. Vast staat dat de piloot daarbij om het leven is gekomen. Zeker 75 toeschouwers zijn gewond geraakt van wie tientallen er erg slecht aan toe zijn. Een woordvoerder van het vliegveld in Reno gaat ervan uit dat een aantal zwaar gewonden het waarschijnlijk niet zal halen. Op beelden is te zien hoe het toestel, een Mustang P51, tussen het publiek crasht. De beelden zijn genomen vanaf een tribune op een paar honderd meter afstand. De zorgpremie stijgt volgend jaar wat meer dan het kabinet heeft becijferd. Dat zegt bestuursvoorzitter van Bokstol van zorgverzekeraar Mensis. Volgens hem is de 11 euro per jaar extra, zoals het kabinet verwacht, te krap. Hij schat dat de Nederlander gemiddeld tussen de 20 en 30 euro per jaar meer kwijt is voor zijn verzekering.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 Ze versloeg in de kwartfinale de als vierde geplaatste Canadese Rebecca Marino met 6-1 en 6-3. In, in de halve eindstrijd speelt Krajicek tegen de Tsjechische Strikova. Het weer, het wordt een vrij bewolkte dag met eerst in het westen buien en later ook in het rest van het land. Het wordt 16 tot 19 graden, ook morgen buien en dan hooguit 16 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, 747. Mike is ready for Nachtvluchten. Nora Romanesco. Een goedemorgen en welkom bij het vierde uur van onze uitzending deze week nog twee uren te gaan in deze aflevering op 17 september. De maand waarin nachtvluchten 11 jaar bestaat. En dus hebben we in de laatste uren op de zaterdagen... het thema terugblikken en vooruitzien. Vandaag doen we dat met Jacques Herb. Hij viert het 40-jarig jubileum met zijn nummer Manuela. En ik heb inmiddels op Twitter gelezen dat hij gedoucht heeft. Dus hij staat uh, waarschijnlijk in de startblokken... en zit later hier fris en fruitig tegenover. In dit uur een heel ander onderwerp. U kunt gaan luisteren naar het wetenschapsprogramma Hoezo, een bijdrage van NTR. In deze aflevering is Henk van Middelaar in gesprek met cultureel antropoloog Matthijs van der Port. Die onderzoek doet naar de religieuze beweging Candomblé in Brazilië. Als wetenschapper durft Matthijs van der Poort te stellen dat onze werkelijkheid, de werkelijkheid die wij toelaten, maar een deel van de werkelijkheid is. Een actueel en persoonlijk interview met een bevlogen hoogleraar populaire religiositeit aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en universitair docent bij de afdeling Antropologie aan de UvA. Luistert u naar de introductie van Henk van Middelaar. Goedenavond. Welkom bij de zomeruitzendingen van Hoezo Radio. Elke avond deze zomer een gast die ons interesseert... vanwege het bijzondere onderzoek dat hij doet. En als u geïnteresseerd bent in initiatierieten, in rituelen... die contacten met overledenen tot stand brengen, in bezetenheid... of in onze zoektocht naar echte ervaringen... blijft dan luisteren naar Matthijs van der Port. Matthijs van der Port is cultureel antropoloog... die onder andere onderzoek doet in Brazilië. Toen ik zondag aan vrienden vertelde waarover ik aan het lezen was... namelijk Candomblé, dacht een van hen dat ik me verdiepte in het toetje... dat ik hen die avond zou serveren. Een variant van crème brûlée. Mm. Matthijs van der Poort, welkom. Dankjewel. Wat is Candomblé? Ja, geen uh, crème brûlée. <lacht> nee. dat, is, uh, dat is een oh. probleem als je onderzoek naar Candomblé doet. Je moet direct uh, aan het uitleggen. Ja. Candomblé is, uh, is een Afro-Braziliaanse godsdienst... Uh, naar Brazilië gekomen met uh, de slaven, die met de miljoenen tegelijk vanuit West-Afrika naar naartoe zijn verscheept. Uh, vergelijkbaar met uh, Santeria, dat is iets wat je op Cuba hebt, Winti in Suriname, dat klinkt uh -huh. mensen misschien bekender in de oren. Uh, vo voodoo op uh, Haiti. En het is een uh, religie die eigenlijk uh, uh, probeert om de relatie tussen mensen en geesten, iedere mens heeft een soort beschermgeest, zeg maar, vanaf zijn geboorte. Heel vaak manifesteert die geest zich niet, maar in sommige gevallen uh, gaat die geest een rol spelen in het leven van de betrokkenen. Dat doet hij meestal door op, op ongewenste momenten um, bezit te nemen van, uh, van deze persoon. En dat is heel onhandig, want dan sta je in een supermarkt en dan uh, opeens uh, begin je raar te doen of in een bus Of uh, bedenk je, maar waar of thuis. Je kan niet multitasken, zal ik maar zeggen. Dat je en gewoon de boodschappen afrekent. en met je geest in contact bent. <laughs> niet echt, nee, nee. nee. En de religie is eigenlijk. Uh, uh, de religie organiseert eigenlijk. Uh, of herorganiseert uh, jouw relatie met die geest. Dus die, die leert je eigenlijk om die geest op bepaalde momenten. Uh, je leven binnen te halen. Dat zijn geritualiseerde momenten, dat zijn feesten. waarop die geest de plek en de ruimte krijgt om, uh, om er te zijn. Maar als je zegt het organiseren, betekent dat ook dat, je, uh, dat ze de gelegenheid scheppen... om in contact te komen met die geesten? Of is het meer hoe je ermee om moet gaan? Allebei. Het is... Het is uh, de geesten, als ze nog niet uh, uh, georganiseerd zijn, laat ik het zo maar zeggen, noemen ze dat... santus brutus, wilde heiligen... Uh, en dat wilde staat ervoor dat die zich, zoals ik net al zei... op ieder moment uh, uh, jou overvallen. Ja. En de initiatie in de riet is een initiatiecultus. Dus je, zeven lange jaren uh, moet je uh, eigenlijk die, die relatie leren uh, te onderhouden. Die gaat erover dat je, dat je uh, kunt zeggen... op deze momenten uh, mag die geest uh, uh, neerdalen en bezit van mij nemen. Geef ik mijn lichaam over... Uh, wat zegt die, die religie um, tegen mensen die weigeren in contact te komen met een geest? Die zeggen, nee, nou, dat, dat is niks voor mij. Dat wil ik niet. Nou, dat zegt, ja, de religie zegt er niet zoveel over, maar, maar wat ze onder elkaar zullen zeggen... is deze meneer of mevrouw, uh, ja? uh, die bezorgt zichzelf, heeft weer problemen. Waarom gaat alles mis in diens leven die relatie met die geest is niet op orde en geen wonder dat alles misgaat. Totaal. Dus het doel van die contacten met die geesten is wel om je leven gemakkelijker, gelukkiger te maken? Ja, in zekere zin wel. Ik bedoel, het is een soort uh, een, een uitwisselingsrelatie. Jij biedt die geest wat, namelijk de mogelijkheid om een lichaam te hebben ja. en te dansen. Want dat is eigenlijk wat die geesten het meeste willen. Ze willen feest vieren ze hier zijn. Uh, Vrolijke mensen zijn dat die uh, geesten. Nee, nee, nee. <laughs> en waarom, waarom is dat, dat ze zo graag willen dansen, willen feesten? Wat wordt daarover gezegd? Nou, ja, de, een van de beroemde mythes die uitlegt waarom die geesten er überhaupt zijn... Is een bekend verhaal die zegt uh, ooit... Uh, waar geesten en mensen niet van elkaar gescheiden... maar de mens heeft uh, uh, rotzooi getrapt en als straf uh, zijn die twee uit elkaar gehaald... Uh, maar omdat de mens de schuldig was en niet de geest... Dan uh, heeft de oppergod gezegd: jullie mogen op bepaalde momenten nog weer uh, terugkeren naar uh, dat mensenbestaan. Is, is er iets herkenbaars ook van de katholieke uh, liturgie en die, die diensten? Want Brazilië is voor mij een katholiek land. Ja. Ja. Hoewel, geloof ik, de Pinkste gemeente daar enorm Enorme aan, aan het, groeien. het groeien is. Ja, ja. natuurlijk. Nee, uh, uh, sterker nog, heel veel mensen die Canemblée bezoeken of uh, zich hebben laten initiëren in Candomblé, zijn ook katholiek. Die zullen hun kinderen laten dopen en die willen een katholieke begrafenis. Dus allerlei dingen in je leven wil je door de katholieke kerk laten regelen. Ja. Maar dat staat niet in de weg nee. dat je ook die relatie met die geesten uh, onderhoudt. Staat niet meer in de weg, moet ik direct zeggen. Dat is wel zo geweest. Dat, ze, ja. dat, ja. De, zijn, dat de bisschoppen daar zeiden... daar moet je niet aan ja. ja, dus meedoen. De geschiedenis van Candomblé is een van eeuwenlange... Uh, vervolging, uh, onderdrukking, uh, uh, politieinvallen in tempels, die dan alle. Maar kan ik zo zo'n tempel ingaan als toerist? Kan ik zeggen, nou, ik wil ook wel eens in contact komen. Waarschijnlijk heb ik ook een beschermgeest. Ja, maar ik ken nog, hem nog niet. Sterker nog, Candoble, zeker in Salvador, de hoofdstad van Bahia, waar ik onderzoek doe. Dat voor... is in het noordoosten van Brazilië, ja. hè, tegen de Atlantische Oceaan. Precies. is dus een belangrijke toer toeristenbestemming. Uh, Prachtige geworden. stranden, hè? Ja. Prachtige ja. stranden, maar ook pracht, prachtig historisch centrum. En eigenlijk is Candomblé inmiddels wel een soort vast onderdeel... Van het, van het toeristencircuit geworden. En het interessante is, dat vind ik echt heel mooi... je kunt bijna niet naar een tempel waar zo'n feest is uh, toe. Of je ziet inderdaad wel een, uh, een klein busje zo van die minivans... met de uh, toeristen aangevoerd worden. Ja. Die direct het gevoel hebben als een andere toerist zien zitten dat ze denken, ja, maar dit is gewoon een, uh, een show voor de toeristen. Dit heeft niks meer met authentieke uh, religie ja. te maken. Uh, terwijl dat niet zo is. Die tempels die voelen zich vereerd. En het verhoogt hun prestige als er, al, als er meer bezoekers zijn. En of dat nou toeristen of anderen zijn. Dat maakt ze niet zoveel uit. Ja, en waarom is die candomblé voor jou als cultureel antropoloog interessant? Nou, dat is, dat is een goede vraag. Dat was een lange worsteling ook in, in dat boek. Waarom... Kijk, als je een lang onderzoek doet naar zo'n cultus... mensen leert kennen, natuurlijk wordt dat interessant en wil je alles ervan weten. Maar ik realiseer me heel goed, ik schrijf voor een publiek... die denken dat het een, een toetje is, crème brûlée. Mm -hmm. Dus uh, waarom moet in, iemand in godsnaam een boek lezen over uh, candomblé? Waarom is dat een belangwekkend of, of interessant ja. onderwerp? Nou ja, voor mij is het, uh, het... Het meest interessante aan die hele cultus, vond ik, dat het... Uh, je confronteert met allerlei gegevens waar je uh, normaal van zou zeggen, ja, dat bestaat niet. Dat is, uh, dat is bijgeloof of dat is onzin. Uh, weet je, uh, daar. Uh, dat past niet in mijn werkelijkheidsdefinitie. Uh, mm -hmm. En Canton doet dat op zo'n manier dat je, als je daar lang onderzoek naar doet en daar lang bent, dat je dat niet volhoudt. Je kunt niet blijven zeggen: dit is onzin en dit. Maar uh, bestaat kan dat niet? niet. Nou, uh, ik heb dat het sterkste bij uh, bezetenheid. Er zijn eindeloze theorieën bedacht... over hoe je dat fenomeen van de bezetenheid moet uh, begrijpen. Hoe je dat moet uitleggen. Maar als het zich voor je gezicht uh, voltrekt... dan sta je met een mond vol tanden. En dat gevoel... Ik, ik doe nu tien jaar onderzoek naar Canembele. Dat gevoel heeft mij nooit verlaten. Je staat oog in oog met iets waar je geen toegang toe hebt. Je kunt er allerlei dingen over verzinnen... maar die nemen niet dat mysterie weg van wat er uh, voor jouw ogen gebeurt. Je ziet en, je, een... en je hebt niet de neiging om te denken hysterie? Ja, natuurlijk heb je de neiging om te denken hysterie. Sterker nog, in het begin van mijn onderzoek was ik vaak bang. Uh, je moet je voorstellen van die kleine tempeltjes. Het is heel druk, niet alleen de geïnitieerden vallen in trance, maar ook een heleboel mensen om je heen die in het publiek zitten. Uh -huh. De een naar de ander zie je vertrekken, zeg maar... Uh, rollen over de vloer. Uh, staan uh, te springen. Draaien hun oogballen uh, ja. omhoog. Uh, in het begin had ik, had ik zoiets. Help. Uh, uh, straks ga ik ook. Uh -huh. En ik realiseerde me direct. Het enige uh, verhaal dat ik daar dan vervolgens over zou kunnen produceren. is dat ik ben hysterisch geworden. Hè? Oh. Ik ben onderuit gegaan in hysterica. Ja. Uh, en het maar het interessante is. is uh, weet je, als je zegt. Oh, het is pure hysterie. Dan. Dan is het probleem ook een soort. Uh, dan zet je het ermee. Weg. Zet je labelt het, je zet het weg. Label tot een. Precies, ik hoef me daar verder niet toe te verhouden. Weet je? Dit is iets, uh, rare ja. mensen doen rare dingen. Uh, zo ben ik niet. Uh, hm. Einde verhaal. En ik vind het veel interessanter om te zeggen: hier hebben we een verschijnsel waar de wetenschap eigenlijk geen raad mee weet. Waar het hele rationele denken geen raad mee weet. Het verlichtingsdenken geen raad mee weet. Het is juist heel interessant om dat mysterie je tekst binnen te halen en center stage te houden. En eigenlijk de onmogelijkheid van center je denken... Center stage is midden in het centrum van de aandacht. Precies. Ja. Focus je daar ja. eens op. Ja. Houd dat nou eens uh, als mysterie overeind. Ja. En, en laat vervolgens via dat mysterie zien... hoe beperkt eigenlijk dat verlichtingsdenken is. Hoe weinig... Ja, Met dat verlichtingsdenken bedoel je <tus> echt de nadruk leggen op het verstand. Alles moet logisch te beredeneren zijn. Precies. Ja. En Candomblé laat je voortdurend zien dat er meer is dan de werkelijkheid die wij zo goed kunnen benoemen? Ja. ja. Wat heel, wat, waar ik dat heel concreet tegenkom, is als antropoloog ga je onderzoek doen... en de methode die je hebt, dat heet participerende observatie... maar het komt er vaak op neer dat je een dialoog aangaat met ja. een betrokkenen. Dus ik heb heel veel priesters gesproken, interviews gedaan. Die priesters zeiden altijd tegen mij, dat werkt niet. Vragen stellen. En dat is natuurlijk heel frustrerend als antropoloog, want je... Bent daar om vragen en te, wetenschapper te stellen. Er is er om vragen te om stellen. Vragen te stellen. Ja. Ja. En zij zeggen: ja, maar die vragen die leiden nergens toe. Uh, wat gebeurt er namelijk als je een vraag stelt, dan uh, heb je al een heel uh, kader gemaakt waar die vraag uit voortkomt. Ja. En wie zegt dat dat, de juiste, uh, dat dat het juiste kader is? Candomblé zegt, als je laat initiëren in Candomblé... je moet allerlei dingen doen. Je mag geen vragen stellen. Je krijgt nooit uitgelegd. Uh, uh, waarom je iets moet doen, uh, wat de betekenis is van hm. het, ritueel. Uh, je je aan, uh, het ritueel. Je onderwerpt je aan het ritueel. Je de, onderwerpt je aan de regels van de initiatie. En zij zeggen, juist door je eigen vragen uh, op de achtergrond te houden... en je open te stellen voor dat wat wij bieden... Niet de controle willen houden. Niet de controle willen houden. Uh, kan de wereld tot je komen kan wijsheid tot je komen. Uh, wijsheid is niet... Z zij zeggen, hun beeld van een, van een onderzoeker is... dat is iemand die van al een plaatje van de wereld bedacht... en die stapt dat plaatje binnen en gaat vervolgens... Uh, dat op plaatje duiden het, of zo. Dat plaatje duiden. Ja. Maar zij zeggen, je, je sluit je daarmee op... in het theater van je eigen verbeelding. En je komt er nooit uit. <laughs> uh, zij zeggen, je moet opgeven dat plaatje te maken. Je moet, uh, je moet niet uh, toegang zoeken tot het... En je hoe eigen was dat voor je jou? moet je eigen verbeelding in zekere zin aan de kant zetten. Hoe was dat voor jou om zo te werken? Je, je, uh, je, je moet allerlei aannames die je hebt, moet je uh, loslaten. En je, je bent voortdurend je heel erg bewust van de beperkingen van, uh, van je denken, van de beperkingen van de taal die je gebruikt om dingen te beschrijven. Mm -hmm. uh, maar tegelijkertijd. Is het oneindig veel spannender, moet ik zeggen, dan dat je een soort voorgeprogrammeerd uh, programma uh, afwerkt. Maar ben jij geïnitieerd? Nee, niet, ik heb niet de klassieke, de klassieke antropologische stap die je zet, is inderdaad, je zoekt één tempel uit en laat je vervolgens uh, initiëren. Ja. Ik heb dat niet gedaan om een aantal redenen. Een deel van het onderzoek ging, mijn onderzoek ging eigenlijk veel meer over de vraag wat speelt zich af tussen. Mensen van Candomblé en al die bezoekers die daar al een, een eeuw lang ja. uh, uh, op afkomen. Uh, en vanuit die gedachte was het niet heel voor de hand liggend om te zeggen... dan beperk ik me tot één tempel. Ik wilde meer in de breedte. Uh, Want dat kan, je kijken. moet in één tempel uh, zo'n ritueel ondergaan. Ja. Je kan niet shoppen. Nee, je kunt niet shoppen. Nee. Dat komt in heel uh, enkele gevallen voor. Ja. Maar initiatie, het is een heel heftig proces. Zoals ik al zei, het is heel lang. Uh, Tijd, het verloop van de tijd is heel... Het duurt zeven jaar. Zei. Zeven jaar. Ja. En, uh, en dan nog gaat het uh, eigenlijk door. Want eigenlijk die, die relatie onderhouden met die geest. De Orisha, ja. ik heb die naam nou nog niet genoemd. Maar zo worden ze genoemd. Ja. Uh, weet je, dat is een leven lang ben je daarmee bezig. Ja. Om die, en dat uh, doe je steeds vanuit diezelfde tempel. Ja, ja. precies. Ja. En, en, en, tijdens zo'n dienst wordt er gezongen, gedanst... Het ja, is een heel strak uh, ritueel eigenlijk. Dat is altijd een, een, een openingsceremonie uh, voor de god Eshu. Dat is een beetje de, de god die altijd de rotzooi trapt. Die moet je eerst een soort uh, uh, tevreden houden met een offer zodat hij belooft om uh, niet uh, Klinkt moeilijkheden zo gezellig, te hebben. Uh, ja, happen. maar dat is ook eigenlijk vrij letterlijk wat hij doet. Dus die moeten uh, moet, maken. ischaal, Chaos maken. Hij is de trickster, hij is de, de, de nar eigenlijk die ja. altijd alles op zijn kop zet. Je hebt hem nodig om de wegen te openen naar het bovennatuurlijke, mm -hmm. maar je moet hem ook afkopen dat hij zich wel gedraagt. Dus daar begint het mee. En dat doe je door offers te brengen. De offers te brengen. Wat, ja. Welke offers? Ja, bij hem is dat vaak een, een dierenoffer. Dus voor... dus Je neemt een lam mee. Of, uh... Een lam of een zwarte, zwarte kip. En uh, dat wordt eigenlijk voor, voor dat feest begint, is dat al geplenkt, dat offer, over een, een, een standbeeld van hem. Okay. Dus het uh, is nogal bloederig. Ja, zitten, uh, uh, die dieroffers die zijn, uh, mm. die zijn behoorlijk bloederig. Ja. En. Uh, ik ben één keer, meestal houden ze die ook heel erg buiten beeld. Uh, omdat Cantonblay zich heel erg bewust is van dat dat voor de beeldvorming rondom Cantonblay niet goed is. Als je uh, geiten en kippen de, uh, de hals doorsnijdt. Dus ze houden mensen daar eigenlijk heel erg van weg. Alleen mensen die echt uh, wat meer uh, intiem zijn met een tempel. die mogen erbij zijn. Ik ben er één keer bij geweest. En, uh, ik herinner me, ik was heel zenuwachtig. Want ik kwam aan en ik zag al een grote zwarte uh, bok uh, staan. Dus ik realiseerde me, dit wordt hem. Uh, maar ik moet zeggen, op het moment dat het dan gebeurt... iedereen is, is in, in smetteloos wit gekleed. Ze hebben die bok een groene bos kruiden om zijn hoofd gebonden. Waardoor het een soort mythisch beest lijkt te zijn. Er wordt enorm drum uh, op drums uh, geroffeld. Mm -hmm. En dan snijden ze die... Open en dat ongelooflijke rode bloed bespat alles. Al die witte kleren, uh, die hele ruimte. En ik, ik dacht van tevoren, nou volgens mij ga ik onderuit... Uh, als ik dit uh, moet aanschouwen. Maar tegendeel was het geval. Ik was volstrekt gebiologeerd en volstrekt onder de indruk van de esthetiek. Kijk, mm -hmm. Die kleur rood heb ik nog nooit in mijn leven gezien. Nee. Zo'n kleur rood. En uh, tussen al je ideeën over is dat zielig voor dat beest... of. Uh, wat vind ik je eigenlijk van zijn weggevaagd op zo'n moment? Dat denk je op dat moment niet, Daar ja, ben je niet mee bezig. Goed, dit is slechts één onderdeel van die hele lange uh, rite ja. uh, op, in zo'n tempel. Ja. Vervolgens worden er eindeloos urenlang uh, rondjes gedraaid om het oneerbiedig te zeggen. De shire is een ronde waarin eigenlijk van alle orisha's, al die verschillende geesten, geesten. Uh, drie uh, liederen worden gezongen om ze te, uh, te roepen en welkom te heten en uit te nodigen om, uh, om te komen. Uh, en dat is meestal... Ja, het is een hele mythologie van die Orisha's en hun onderlinge verhoudingen. Dus je weet, als het feest is ten ere van Shango weet je dat bepaalde anderen, uh, met name zijn vrouwen... Uh, waarschijnlijk ook wel zullen komen naar het feest. Dus uh, niet iedereen komt altijd. Het is nee. net als bij onze verjaardagspartijtjes. Dus, uh, <lacht> sommigen komen, want ze vinden dat een leuk feest... en anderen vinden dat een leuk feest. Uh, en uh, nogmaals, dus eerst die CD heb je urenlang gehad. Waarbij dus de, de geïnitieerden allemaal in van die grote hoepeljurken uh, in, die, in die ronde uh, dansen en zingen op, die, op, op het spel van de drums. En dan één voor één komen opeens dan die, die orisha's naar beneden. En zie je dat mensen bezeten raken. Dan worden ze allemaal weer naar achter genomen en gekleed in de paraphernalia van, uh, van de Orisha. Dat zijn prachtige barokke... Kleding. Uh, Mooie rokken bedoel ik. Enorme rokken en gouden helmen en zwaarden en pluimen, pluimenveren. En gaat en... dan die bezwering over? Die, die, die, die, die... Nee, in tegendeel. Dan zijn, dus dan zijn, de, dan zijn de initianten, die zijn dan niet meer. Hè? Het, het, het ego is verdwenen en het lichaam is nu de container... Van die voor, geest. Voor die geest. Hm? Dus wie dan wordt binnengehaald in die prachtige kleding, dat zijn niet die mensen, maar dat zijn de geesten. Hm. En, ze, en, en zijn ze zich daarvan bewust op dat moment? Of zijn ze zo in trance dat ze eigenlijk na afloop niet eens kunnen vertellen... wat ze hebben meegemaakt? Ja, er uh, is een groot verbod om te, om te spreken over wat uh, bezetenheid is. Dus het is heel moeilijk om erachter te komen. Mensen willen daar eigenlijk niet over praten. Hm. Het geldt als heel onbeleefd om zo'n vraag te stellen, als jij stelt... Uh, dat wordt acuut afgeketst. Maar inmiddels kan de dermate veel bestudeerd... en dermate in allerlei etnografieën... Uh, dat er inmiddels wel wat bekend is. en uh, uh, De meeste mensen zeggen... we, herinner, we herinneren ons helemaal uh, niets. Uh, we zijn er niet meer. Dat is ook in zekere zin logisch met wat ze zeggen wat er gebeurd is. Want je bent er niet meer. Ja. Uh, je lichaam... Uh, maar andere mensen zeggen het is alsof je buiten jezelf staat en je kunt jezelf wel uh, zien... maar je bent niet meer in controle over ja. je handelingen en je... Uh, en hoe lang duurt het dan voordat ze weer terug zijn met zichzelf? Dat duurt uren. Je hm. ziet mensen en, en dat is een van die, van die wonderlijke dingen. Je ziet dus uh, oude vrouwtjes van uh, in de tachtig... echt hele fragiele wezentjes uh, daar zitten... en die worden beze raken bezeten door uh, Ogun bijvoorbeeld, uh, god van de oorlog... Uh, en dan uren galopperen die over die dansvloer. Uh, en, uh, eigenlijk helemaal niet in overeenstemming met het voertuig dat ze dan zijn. Want het zijn precies. oude vrouwen precies. eigenlijk. Ja. Maar dan zie je die, die geestelijke energie. Okay. die dat lichaam opnieuw. In jouw speelt. boek, uh, Ecstatic Encounters. Ik had het maar niet eens genoemd, ik zal het straks nog een keer noemen. Daar beschrijf je een jonge man die in één keer een oude man wordt. Ja, dat is, en dat uh, zie je ook echt. Dat het dan. Dat ja. die, hij wordt bijna een Parkinson-achtig type beschrijf jij? Ja, ja ik, ik zie die man nog zo voor. Want het was in, in een trainingspak, stond hij in een, echt zo'n grote zwarte uh, Bajaan die daar ja. uh, was en die dan in één keer hup uh, bezeten raakt door een, uh, een geest die heet uh, O'Shala, dat is de oudste geest van het, uh, van het hele Pantheon. En hij klapt dubbel als een soort reumatische oude man, begint enorm te trillen, alsof hij inderdaad Parkinson heeft, zoals je zegt. Er moet door twee, uh, twee vrouwen op de been gehouden worden. Er moet dan ook wel uren, overigens, in die dubbelgeklapte houding... Ja. Uh, die dansvloer op, om zijn rondjes te uh, Maar dat te kan die dan? Dat kan die dan. Als een oude bejaarde schuifelt die daar dan... Uh, Ongelooflijk. Over die, uh, ik heb ooit eens een keer een bijeenkomst meegemaakt... uit pure nieuwsgierigheid van, van uh, Jomanda, hoe, hoe noem je zo iemand? Oké, okay, in Tiel. Ja, in Tiel. Daar ja. ben ik eens naartoe gegaan. En daar zag ik ook dit soort verschijnselen. Ik dacht, ja. hoe is dat? Mag ik het woord gebruiken? Een godsnaam. Mooi ja. is een godsnaam. Mogelijk dacht ik. Nou, Dat ik vind ik wel mooi dat je, dat je haar noemt. Want je, ik realiseer me heel goed dat uh, in Brazilië zou zij hoogelijk gewaardeerd worden. Ja. En ze zou ook volstrekt geaccepteerd zijn. De, er zijn zoveel uh, mediums. Er zijn zoveel ja. mensen die een soort verhaal hebben zoals zij dat vertelt. Uh, terwijl je ziet in Nederland, zij kan alleen maar uh, geridiculiseerd... Ja. Worden. Ze, ze moet buiten, buiten uh, uh, ja, het gewone denken gehouden worden. Ze kan alleen maar een rare, uh -huh. onmogelijk fantastische figuur zijn. En ik vind het zo interessant dat je, je weet, gewoon in Brazilië zou zij zeer gewaardeerd zijn. De elite zou bij haar langs gaan. Uh, ja, ja. Ze zou enorm veel geld verdienen met. Uh, maar, maar kun je daarmee mijn houding, want ik zat, ik zat er wel, wel met nieuwsgierigheid naar te kijken, maar toch ook een beetje veroordelend, eerlijk gezegd. Ik dacht, hmm. dit is allemaal. Een, wat dat gaat doen, die mensen krijgen aandacht van haar en die gaan in een stuip liggen. Ja. <laughs> maar het is, is niet goed eigenlijk om zo'n ja. houding te hebben. Nou ja, het is niet goed. Het, het toont meer aan dat we allemaal voortdurend bezig zijn met die vraag: wat achten wij mogelijk en wat achten we onmogelijk? En die, die, we hebben allemaal heel erg nodig dat we een soort beeld maken van wat de werkelijkheid is en ja. van wat mogelijk is. En we kunnen niet, niet alles daarin toelaten. Uh, dus we zijn voortdurend ook bezig te zeggen... Ja, dit is uh, toneelspel, dit kan niet waar zijn. Die mensen stellen zich hm. aan. Dat zijn allemaal pogingen om ons wereldbeeld... een rationeel houden. wereldbeeld in stand te houden. Ja, ja. Uh, en ik vind het interessanter om dat wereldbeeld... maar eens ter discussie te, te ja. stellen. Hè? Want je ziet, ja. en ik herken jou... Uh, ja gevoel wel. <laughs> en iets anders, wat daar interessant in is, denk ik, is dat um, de hele esthetiek van Yomanda is er ook een waar je waarschijnlijk niet mee vereenzelvigt. Het is allemaal wat kitscherig en ze staat er in zo'n zo blauwe, zo blauwe jurk En ja. het publiek wat er zit is misschien ook niet precies de nee. mensen met wie jij je identificeert. Dus het heeft ook iets volks, zeg maar. Mm -hmm. uh, en dat hou je ook misschien om die reden al uh, op afstand. Ja, mensen die met uh, cola en broodjes daar zaten te kijken. Hè? En hoe kijkt er rustig, er wordt er eentje weer en door. Uh, Zit ja. die eens gek doen? Weet je, zo zaten Precies. ze daar. En weldenkende mensen die, die gaan daar niet in mee. Ja. Het aardige van Candomblé is dat dat op een heleboel punten eigenlijk wel overlapt. Maar het ziet er exotisch uit en daar kunnen wij ons... Tussen aanhalingstekens, wel denken de mensen ja, ja. makkelijker toe te verhouden. Hè? Dat is Omdat het gewoon Afrikaans, mooier is. Of, is, of is het alleen maar exotische? Alle twee, denk ik. Ja, ja. Het is, een, het is een, de, de esthetiek van het primitieve, die, die, waar wij ons wellicht makkelijker ja. toe kunnen verhouden. Uh, je hebt muziek meegebracht. Ook en dat, uh, Volgens ja. mij lijkt het zo, uh, is het zo leuk als de luisteraar iets hoort. Uh, en dat is muziek van de candomblé. Ja, ik, wat mij wat betekent het, uh, het eigenlijk letterlijk, candomblé? Blee is gezegend of zoiets? Nee, er is, niet een, uh, het is oh. geen etymologische okay. verklaring, uh, verklaring voor. voor. Het nee, is nee. Volgens mij een Afrikaanse term. Okay. Die is meegekomen. Maar goed, je hebt muziek meegebracht. Ja, volgens mij is het Louise de Mari Marisocke. Je kijkt even ja? uh, nummertje drie dan. Nummer drie, Ogum Bagada. Het is, uh, een, uh, het is het trommelen en het zingen voor de god uh, Ogum. Ik noemde hem net bij dat oude vrouwtje. Dat is die, uh, van, uh, de, van de god van de oorlog. Van de, de strijd. Ja. Kuru bagadada ogumbagadada, bagada Ja, dit is uh, prachtige muziek. Uh, muziek die Matthijs van der Poort, cultureel antropoloog, heeft meegebracht. Want we praten over candomblé. Uh, en dit is candomblé-muziek. Dit is ja. de muziek van de krijger, van de god... Uh, van de... Van van de... Uh, ook de god van, de, ja. van het ijzer, van de oorlog. Degene die de wegen openmaakt. En uh, tijdens de muziek uh, fluisterde hij even. Het is geen Portugees hoor, dat je hoort. Het is Afrikaans. Nee, nee dat, is, dat is het interessante. Wat je hoort is, uh, is Yoruba. Dat is eigenlijk de taal die in Benin en uh, Nigeria wordt gesproken. En waar één belangrijke traditie in Candomblé zich uh, in wortelt. Zich ja. In die West-Afrikaanse uh, regio. Dus dat, dat Yoruba heeft eigenlijk die die overtocht uh, uh, overleeft, zeg maar. Ja. Want het mooie is wel, het is volstrekt verbasterd. En je hebt nou Eigenlijk ook ook... nauwelijks meer te vertalen. Precies, Nigerianen die nu in uh, Bahia komen... Die, die worden direct natuurlijk meegetroond ja. naar zo'n tempel... maar die kunnen er niks meer van verstaan. Okay. Dus, uh, en mensen zelf weten ook vaak niet meer wat ze zingen, hoor. Het is echt een soort, <lacht> zoals misschien vroeger in het katholicisme... met Latijn ook ja, ja, ja. Een soort ja. Taal was met echt? woorden dat je ook niet precies wist wat het was. <laughs> nee. Dus dat zo, een beetje zo. met dat jongen. Ja, ja. ja. Uh, in jouw boek, uh, dat beschrijf je uh, in het hoofdstuk Avenida Oceana, of hoe moet je dat uitspreken? Avenida Oceanica. Oceanica. <kwijnt> uh, daar ben je s'nachts op je carnaval en je hebt daar een ervaring. Ja. Waarvan je de vol waar je van de opschrijft, zou ik die de volgende dag nog... eigenlijk mm. als heel echt ervaren. Wat, wat, wat voel je daar s'nachts? Ja, dat is het oh. hele punt, hè. Ik, <laughs> uh, dat was inderdaad, en grappig genoeg. na zeven jaar... ik had het net over initiatie, duurt zeven jaar. Ja. Na zeven jaar stond ik inderdaad vrij dronken met carnaval. Op de grote avenida, waar al die, al die wagens, muziekwagens langs... Dat is eigenlijk de weg langs de kust, hè? Precies, langs de kust. Ja. Uh, en daar kwam een, uh, een beroemde artiest, uh, Daniela Mercury... en die, had een, die zong een lied. En er was volstrekt de extase daarop. Je moet je voorstellen, duizenden, nog eens duizenden mensen in die tropische hitte... Oh ja. die helemaal uit hun dak gingen, rondom die geluidswagen. En dat was voor mij een moment dat ik dacht... nu snap ik het. Zo is het. Dus zo'n moment waarop je opeens denk ik nu, ik begrijp deze samenleving, ik begrijp mezelf... ik begrijp de wereld, ik begrijp het onderzoek, ik begrijp het allemaal. En tegelijkertijd weet je, uh, als ik het zou moeten zeggen, kan ik niet. Maar, maar er, er is kennis tot me gekomen, hier op dit moment... En ik open het boek inderdaad door aan te geven. Vervolgens keer ik terug naar mijn appartementje in Salvador. En je schrijft op, hou deze gedachten vast. Precies, niet vergeten, dit moet je serieus nemen. Als je morgen ja. wakker bent, uh, ja. moet je dit ook nog serieus nemen. Omdat ik maar al te goed weet, met mijn dronken kop kan ik uh, denken... ik heb een openbaring gehad. Maar je weet ook, als ik de volgende dag nuchter achter mijn bureau zit... dat de wetenschap mij opdraagt, dit als dronkenmans gedoe... Uh, af te schrijven. En ik had zoiets... nee, dit is nou eigenlijk precies het punt. Het is precies het punt dat je denkt... hier komt kennis tot je, een begrip der dingen... wat, wat zich niet laat uh, uitleggen. Maar wat daarmee... en waarvan wij dus direct zeggen... nou, daar hoeven we ons ja. verder niet toe te verhouden. Terwijl ik denk, maar het is wel een alleszeggend moment. Maar dat is een kennis die eigenlijk niet via je hersenen komt. Het lijkt, het lijkt, het lijkt alleen maar een soort zintuigelijke, fysieke kennis... Ja. Ja. En voor mij is het punt, waarom is, is die, dat is. My, kijk, je hebt in alle religies mystieke tradities die eigenlijk ja. deze kennis wel waarderen. Die Aha. zeggen uh, je begrip van het goddelijke kan niet alleen via je uh, mind gaan. Niet alleen via hersens, uh, via je verstand. Uh, want, want het goddelijke overstijgt ja. het menselijke denken. Dus het, het denken is bij uitstek al uh, schiet al tekort ja. om het goddelijke te kennen. En die, die mystici die zeggen altijd... die zijn voortdurend met hun lichaam in de weer... om allerlei lichamelijke gewaarwordingen te provoceren... Yeah. die ze vervolgens als het goddelijke duiden. En ik denk, nou, mijn dronkenmans ervaring daar op de, op de Avenida... had mystieke uh, trekjes. En kan ik hem als zodanig serieus nemen? Uh, en wat voor een kritiek zou deze ervaring kunnen hebben... op wat ik als wetenschapper en antropoloog geacht word te doen en te vinden. En het hele boek gaat eigenlijk ja. over die vraag. Maar die, die, even, even die ervaring. Was dat dan het gevoel... ik val nu helemaal samen met de wereld? Ja. Ik, ik, ben ik ben niet meer een eilandje. Ik, ik, ik <tus> maak verbinding met alles wat om me heen is. Ja. En het is... Ik heb natuurlijk het hoofdstuk niet voor niets... Avenida Oceanica genoemd. Het, ja. het speelt zich af op een avenida die zo heet. Want hij ja. loopt langs de oceaan. Maar je hebt het beroemde begrip ook het oceanische gevoel. Ik weet niet, Freud heeft daar onder andere over geschreven. En wat betekent dat bij hem? Dat oceaanische gevoel is precies dat. Die verbondenheid. Uh, de verbondenheid dat de dingen niet meer gescheiden zijn. Dat okay. uh, er geen onderscheid is tussen jou en de wereld. Maar ja. dat de, de wereld en jij één en hetzelfde uh, zijn. Een mystieke ervaring. Uh, uh, uh. Het was volgens mij 4 februari, het was in de carnavalstijd. De carnavalstijd ja. Jij schreef het op, s'nachts, of de volgende ochtend... ik weet niet hoe laat ja. je thuis kwam. Ja. S'nachts nog, ja. <laughs> ja, ja, ja hè. Uh, neem deze gedachten serieus, niet vergeten. Uh, is die nog steeds bij je, uh, die ervaring? Of, of denk je er nu anders over? Ja hoor, nee. nee. Ik, ik bedoel, ik weet van mezelf... Uh, dat ik me ook altijd wel in situaties manoeuvreer waar deze ervaring zich weer zou kunnen aandienen. Hij laat zich niet afroepen, uiteraard. Hè? Mm -hmm. En in die zin komt dat wel overeen met wat zij over geesten zeggen. Dat laat zich ook niet uh, in die zin afroepen. Maar je kunt je wel in situaties manoeuvreren waar het zich kan uh, voordoen. Ik, en die zoek jij op dan? Ja, ik kan niet anders vaststellen dat mijn hele wet wetenschappelijke carrière... of mijn carrière als antropoloog mij, mij voortdurend heeft meegevoerd naar plekken waar de extase is. Ik heb voordat ik onderzoek deed in, in Brazilië... tien jaar lang in het voormalig Joegoslavië onderzoek gedaan... gedurende de oorlog. En de oorlog is een vorm van extase, denk ik. Het ja. is een andere vorm om buiten de grenzen te breken. En ik deed daar onderzoek naar de relatie tussen Zigeunermuzikanten muzikanten en Serviërs. Nou, dat is ook alleen maar over de grens gaan. Ja. En, uh... waarom, waarom zoek jij dat op? Ja, dat is euh, een hele goede <laughs> vraag. Dat heeft alles met mijn opvoeding te maken, denk ik. Ja, en, kan, kan, nou, je, kan je dat een beetje duiden? Ja, dat heeft je, iets... je katholiek opgevoed, denk ik. Ja, uit Maastricht kom ik. en We hadden carnaval, dus er was ja. altijd wel een soort moment... waar je over de schreef mocht. Dus ja. de, de herkenning uh, dat zoiets uh, mogelijk is en bestaat, uh, was er al wel. Maar verder een echt een middenklasse gezin waar... Um, ja, waar, waar zelfcontrole en voortdurend je bewustzijn... dat je niet alleen bent op de wereld... en geen impulsieve stappen alsjeblieft altijd eerst afvragen... of je andere mensen tot last bent, mm -hmm. noem maar allemaal op. Dus een houding, een habitus zeggen wij... Ja. Uh, die, die je voortdurend uh, opdraagt om uh, jezelf in acht te nemen. Mm -hmm. Dus het verbaast mij niet dat, uh, dat ik vervolgens <lacht> uh, mezelf... En het is, ik bedenk het niet heel bewust, maar ik stel vast... dat ik iedere keer weer eindig... Ja, ja. Het is een plekken wonderen. waar dat uh, niet meer geldt. Niet het me is eigenlijk. een wonder dat je dan uh, wetenschapper bent geworden. Dat is inderdaad een vrij, vrij merkwaardige vaststelling, ja. En ik moet ook zeggen dat ik steeds meer tegenkom. Ik ben nu een groot project aan het schrijven... waarin ik eigenlijk een crossover naar de uh, kunsten wil maken. Precies omdat ik denk dat dat, dat voertuig van de sociaal-wetenschappelijke tekst die we hebben om de wereld te duiden, hè, om ons verhaal te vertellen. Dat is zo'n beperking, in zekere zin. Mm -hmm. en ik kom steeds meer tegen... Uh, ik wil meer literair gaan schrijven. Ik wil met beeldend kunstenaars gaan werken. Het beeld heeft zoveel uitdrukkingsmogelijkheden. Die... Je wilt eigenlijk kunstenaar zijn. Ja, misschien is dat wel, ja. ja. En ik vind het steeds minder interessant eigenlijk om... Dat soort grenzen maar steeds overeind ja, te och. houden, hè? Maar het is toch niet zo dat, dat je, je hiermee hiermee de allerlei... wetenschap als onbelangrijk wegzet? Nee, niet om, om... De wetenschap kan allerlei inzichten aandragen... allerlei gegevens opleveren, kan ons een heel boeleer. En ik ga daar zeker niet uh, lichtzinnig mee om. En ik vertel mijn studenten ook altijd dat ze... Want uh, uh, um, je toegeert bij de Amsterdamse universiteit, ja. hè? De Vrije ja. en de Universiteit van ja. Amsterdam. Ja. Ja. ja, maar voor mij is... Uh, de, we, de sociale wetenschappen is een genre. Ik, het, is een, het is een bepaalde stijl. Ja. Een bepaalde manier om een verhaal te vertellen. En dat is heel vaak een adequate stijl en een adequate manier. Maar voor, de, voor de, de zaken die ik bestudeer, oorlog of hier extatische religie... Ja. Is, het, is het een, een heel onbruikbaar uh, medium, in zekere zin. Ja. Uh, de dingen die ik belangrijk vind vallen eigenlijk altijd buiten beeld. Wat, uh, en, uh, wat, wat, wat, wat onderzoekt eigenlijk de hedendaagse antropoloog? Nou, De antropoloog die is, is al lang niet meer degene die alleen nog uh, het woud intrekt... En, uh, de en de stammen gaat onderzoeken. Of zo, dat gebeurt uiteraard ook nog steeds. Maar antropologen zijn werkzaam in Amsterdam, in Amsterdam-Zuidoost... Uh, of in andere grote steden. Maar het gaat nog steeds wel heel erg die grondgedachte... Uh, je moet leren de wereld door de bril van een ander te bekijken. Dat is eigenlijk de... Echt de grondgedachte van de, van de antropologie. Kom niet direct binnenstappen met je eigen uh, ideeën... over hoe de wereld in, in elkaar steekt. Maar probeer je te verplaatsen in iemand anders. En kijk dan eens naar de wereld. En dan zien de dingen er vaak heel anders uit. Dat is eigenlijk wat ik mijn studenten voortdurend probeer. Dan is nu, uh, Candomblé, een geweldige praktische school voor je geweest. Absoluut. Dat zo'n priester tegen je zegt, hou op met vragen stellen. Ja. Nee, dat was inderdaad... Zet je hersens uit, ondergaat. Ja. Ja. ja, dat is inderdaad. En, en ik bedoel, ik vind het dan ook de opdracht van de antropoloog... om te zeggen, oké, okay, dat, uh, dat heb je dan te proberen. En het gaat niet aan om dan uh, te zeggen... ja, maar uh, de mededelingen die ik kan doen... zijn hoe dan ook van een hogere orde... dan wat die mensen mij daar te vertellen hebben. En dat is natuurlijk vaak wel, ook binnen antropologie... wat, wat de antropoloog doet. Die zegt, zij hebben een geloof en wij zullen uitleggen... Ja. Uh, waarom ze dat geloven en, uh, en wat het is dat ze geloven... En het idee dat die mensen zelf wijsheid hebben of kennis hebben... waar jij wat van kan leren, dat, is, dat wordt mondjesmaat toegelaten. Maar dat verhoudt zich natuurlijk heel moeilijk... met het instituut van de universiteit en het instituut van de wetenschap. Maar je raakt wel aan een thema van onze tijd, het cultuurrelativisme. Ja. En wilde zijn uh, ja, dat... partijgenoten zouden zeggen... ja, maar wij zijn absoluut superieur en ja. dat moeten we ook uitdragen. Ja. Ja. En jij lijkt meer de neiging te hebben, nou, daar zijn vraagtekens met te plaatsen. Ja, absoluut. Waarom zou die andere cultuur minder zijn? Ja. En ik denk, de taak van de antropoloog is om, om dit soort uh, absolutistische uitspraken... van ik weet wat een Nederlander is en uh, wij zijn Nederlanders... Uh, en, uh, uh, en, weet je, de antropoloog zal dat altijd proberen te ondergraven. Zal altijd zeggen, nou ja, um, uh, weet je, dat... dat daar, daar valt eindeloos veel meer uh, op te zeggen. En het is een, het is een onmogelijke. Uh... Wat val jij nou helemaal samen met de antropoloog? Want je zegt de antropoloog, of wat doe je ook ik? Ik. <laughs> <Goed>. <laughs> ik, ben, ik ben ooit in uh, Salvador de Bahia geweest, op ja. doorreis. Uh, ik weet niet hoe lang geleden, jaar of tien, denk ik. En de stad werd toen enorm opgeknapt. Overigens zag ik grote borden staan van de UNESCO... dat er die in die kerk met het geld van de UNESCO werd gerenoveerd... en dat koloniale pand. Ja. Ja. Wat ik zag, was dat de barok van de gevel spatte, zeg maar. Ja. Ja, en graag. jij maakte ja. in je boek een verbinding... tussen die uh, candomblé en de barok. Ja. Hoe zit dat? Ja. En, uh, wat je moet zien is, die, die Afrikaanse religie is natuurlijk... Uh, in Brazilië terechtgekomen in een koloniale samenleving. waar de, de Barok. Jezuiten kwamen. De Jezuiten kwamen, waar de Barok de dominante esthetiek was. Ja, en, ja dan moeten we even mo misschien zeggen dat de waren echt van de Contra-Reformatie. Die, die katholieke kerk weer op de kaart zetten en laten zien hoe geweldig zij waren. Ja. En dat werd dan. En interessant uh, door genoeg door een uitbundige kunst uh, geëscorteerd, zeg ja. maar. En de Barok heeft. Ik bedoel, als je die kerk van Salvador binnenstapt, dat zijn explosies van. Uh, Gouden krullen en engelen en uh, noem het ja. maar op. Echt een, een hele heftige, extatische uh, barok. En dat laat heel mooi zien dat dat hele barokke jezuïte project... niet ging over, we gaan die mensen nou eens goed uitleggen hoe het zit... met die godsdienst, maar het was een soort overdonderende... Ja. Uh, ervaring aan mensen opleggen... waardoor de echtheid van, van, van het golkje niet meer valt te ontkennen. Dus die extase, dat vind ik al interessant... dat die, die barokke extase en de extase van de candomblé... Dat dat ligt niet zo ver uit elkaar. En wat je heel erg moet zien is dat, dat zo'n zo uh, marginale religie als Candomblé... Uh, uh, die gaat natuurlijk in relatie aan met de samenleving waarin ja. ze zich bevindt... en adopteert voortdurend allerlei ja. vormen uh, barokke vormen uh, van die koloniale samenleving. Ja, en, en, en zo'n barokke vorm die jij dan eigenlijk heel typisch vindt is het trombleu. Hè? Dat, je, dat, je, uh, dat is zo'n schildering meestal in de koepel van een kerk... Ja. en je het ja. suggereert dat er iets anders achter is, precies. terwijl het gewoon een platte schildering ja. is. Maar het ja. suggereert dat, er, dat je ja. er doorheen kan kijken. Dus uh, ja. er zit een, een, een plafond boven je, maar de schildering zegt... Uh, dit, dit plafond bestaat niet. En daar is dus eigenlijk is iets, ja, dat is daar voor is, jou een metafoor voor precies. de werkelijkheid... achter de zichtbare werkelijkheid die wij in het Westen zo nauwkeurig menen te kunnen beschrijven. Precies. Ja. Ja. Voor mij is die, die tromplui, dus dat, dat gezichtsbedrog... Ja. Uh, waarvan we het woord trompluier, het bedrog, is al zo interessant. Want we zeggen direct, ja, maar het is bedrog. Het is wel een plafond. Ja. Terwijl je kunt ook zeggen, ja, maar je ervaring is een van oneindigheid. Als je, als je onder zo'n plafond staat en je kijkt naar boven... je ervaring is niet, er is een plafond. Die ervaring is, er is een, een oneindige uh, diepte hier. Ja. En het is, wij zijn het die, die zeggen, ja, maar dat is bedrog. En dat ander is echt. En ik wil dat omkeren. Ik wil zeggen, waarom is niet de ervaring echt... En het plafond misschien ook echt. Of uh, ik wil daarmee spelen. Met die, oh ja. die, met die mogelijkheid. Om, om, om dit soort vaststaande definities om te keren. Dus ik heb die barok heel erg gebruikt. Ook omdat het binnen de wetenschap een stijl is die niet geapprecieerd wordt. De, de wetenschap is klassiek. Die wil heldere categorieën, duidelijke lijnen. Rechte verhalen. Uh, mooie oorzaken, en verbandlijntjes uh, leggen. Een opgeruimde wereld wilde. Nou, de wereld is niet opgeruimd en uh, de barok brengt het veel dat veel beter tot, tot ja. uitdrukking... dan, uh, dan Want, het academische uh, denken en schrijven. Goed. Ja. Uh, Marianne uh, van de redactie hoezo? en Peter die de techniek doet... Die fluisterde net in mijn koptelefoon. Zullen we nog wel iets van die leuke muziek laten horen? Je hebt zoveel muziek bij. Wat, wat, wat wil je ons nu laten horen? Okay. Een klein stukje. Uh, Ik heb nog een hoop vragen. Even kijken, we hebben. Oh, doe maar. Uh, João Gilber Gilberto, heb je? Hem? Ja. Dat is de vader van Astrid, Gilberto? Uh, volgens mij is de vader. Oké. Okay. Ik kom uit Bahia, zingt hij. Eu vim, eu vim da Bahia cantar, Eu vim da Bahia contar Tanta coisa bonita que tem na Bahia Que é meu lugar, tem meu chão, tem meu céu Tem meu mar, a Bahia que vive pra dizer Como é que faz pra viver Onde a gente não tem pra comer Mas de fome não morre Porque na Bahia You're Dit is de vader van uh, Astrid Gilberto. En die zingt Ik kom uit Bahia. En dat is heel toepasselijke muziek. Want ik praat uh, met Matthijs van der Poort. Die onderzoek doet naar Candomblé in Bahia. En dat is een uh, staat. Nou, is het een staat over een hele streek is het eigenlijk. Of is het echt staat, een staat? Een staat. In het noordoosten van uh, Brazilië. Uh, ik, ik zei straks, ik ben ook eens een keer in die stad geweest, maar heel kort. En wat mij opviel, dat is een salva door de Bahia, de hoofdstad van, de, van, dat, van die uh, staat. Dat er ook uh, heel veel armoede is, en waarschijnlijk ook best veel geweld. Dat weet ja. ik niet, ik heb dat niet ervaren. Maar ja. ik vermoeden, het zal hier toch ook niet allemaal even veilig zijn. Heeft dat een relatie met die candomblé? Dat je je daardoor makkelijker overgeeft aan geesten. Die moeten ons maar beschermen tegen de armoede, tegen het geweld. Ja, of dat zo direct gedacht wordt, geloof ik niet. Ik bedoel, ik stel, ik stel met jou vast dat het een ongelooflijk gewelddadige samenleving is. Ik bedoel. Um, een van mijn beste vrienden is vermoord daar. En dat. Ik heb, zoals ik net zei, in Joegoslavië onderzoek gedaan. En uh -huh. daar was de oorlog. Maar al mijn vrienden daar leven nog. En in Brazilië is, is dat he, eigenlijk vrij gebruikelijk. Ja. Dat je mensen kent die vermoord zijn. Nou, dan realiseer je direct: oh, dat is een andere wereld dan de mijne. Uh, dus dat, het, dat er een religie is die weinig gepolijst is. Dat er een religie is die stem geeft aan allerlei marginale figuren. Want dat doet ja. Candomblé ook heel erg. Hè? Het vergoddelijkt de stem van hoeren, van zeelieden, van zigeuners... van allerlei uh, uitschot, zeg maar. Hè? Je hebt allemaal geesten, dat moet ik dan uitleggen. Uh, dus je hebt een, uh, een, ja. een Pompagera, dat is een, een hoerengeest... en je hebt een... Uh, een Het is nogmaals, die, die, het is geen in die zin een, uh, een wilde samenleving. Maar lijkt... en een religie weerspiegelt uh, ja. dat gegeven. Maar, maar het lijkt er ook op. Wij, wij worden heel erg opgevoed met. We zijn verantwoordelijk voor ons eigen leven, en het lijkt erop alsof zij dat meer naar buiten plaatsen, ja. de wereld. Ja. Wij willen de wereld regisseren, bepalen ja. bijna. Ja. Ja. En, en, en het lijkt erop alsof zij zeggen... nee, de wereld regisseert jou. Ja, ja. dat is vrij letterlijk zo. Het is vaak uh, dat mensen uh, ook hun eigen daden um, afwe afwentelen op een uh, geest. Ik ben dat veel tegengekomen, dat, ja. dat mensen rare dingen hebben. De, ik had net over die... Maar wat vind je daarvan? Nou ja, ja wat vind je... Ik... Ik Hard probeer even. altijd mijn oordeel buiten. Je moet een beetje barok interviewen. Ik moet dat niet zo klassicistisch benaderen. Wat vind je daar nou van? <laughs> nee, nee, het is, het is link. Ik, het voorbeeld wat ik wil geven. Ik noemde net Pombagira, een prostituee ja. spirit. Een meisje zegt tegen mij. Uh, ja, ik wil wel veilig vrijen. Maar op het moment dat mijn vriendje een condoom uh, vasthoudt. komt Pombagira en die slaat het condoom uit zijn handen. Uh, zij wil het niet. Uh, so, so, so, uh, het is ook, dus, ook gemakkelijk eigenlijk. Het is ook gemakkelijk. <laughs> ja. maar, maar, en dat is één voorbeeld, maar je ziet dat heel veel. Dat, ja, dat, ja. Dus bepaalde handelingen, uh, ja, dat, dat ben ik niet. Dat is, ja. uh, dat is uh, hm. uh, iemand okay. anders. En dat is, ja, ga dan maar... Uh, ja. Daar sta je met je veiligvrije campagnes ja. en zo. Dat moet je op een ander niveau. Uh. Jouw ja, hele studie gaat eigenlijk over wat is echt, wat is authenticiteit... Hm. Nou, hebben wij onlangs die moordaanslag. ja, wat moet ik moet zeggen. Die slachtpartij in Noorwegen gehad. Van Anders Breivik. Mm -hmm. die, die zegt op internet: Ik ben een. Uh, hoe noemt hij zich ook alweer? Een Tempelier. Een Tempelier, zeggen. ja. Wat, wat, hoe, moet je, hoe kijk jij daarnaar? Is dat dan authentiek? Is dat echt? Oh. Nou ja, wat... Tempeliers waren er in de 13e eeuw. Ja, ja. Nou, ja wat, wat mij treft bij zo'n man. Um... En dat komt eigenlijk wel direct voort uit mijn onderzoek in, uh, in Bahia. Kijk, dat is, dat is, het wordt steeds moeilijker om jezelf te overtuigen... Dan, uh, dat jouw tradities en jouw opvattingen en opinies uh, echt zijn. En houtsnijden snijden en niet anders hadden kunnen zijn. Hè? Dat, ja. ge, dat gevoel van dit is zo, simpelweg, uh, wordt steeds moeilijker vast te houden. In, in Bahia... is dat heel evident. Die Candomblé is... honderd jaar beschreven, is een toeristenkermis geworden... is mm -hmm. kunst geworden, is literatuur geworden... is antropologie geworden. Uh, dus de, de priesterschap verliest haar eigen stem... en weet langzamerhand ook niet meer... of ze ja. nog aan het herhalen is... wat, wat antropologen hun verteld hebben of niet. Ja. Dus daar is dat die vraag van... wat is authentiek, wat is echt? Uh, zijn, zijn wij een authentieke... Uh, Afrikaanse religie of niet? is heel erg een issue. Uh, maar ik denk dat dat voor veel meer mensen een, uh, een issue is. Hoe is dat weet dat je een... dat je opvattingen echt zijn? En wat me in die gewelddadigheid van het voorbeeld wat je noemde zo ontzettend trof... is hier heb je iemand die, die spokkelt voor zichzelf een identiteit bij elkaar op het internet. Hè. Het zijn, ja. het, het is een volstrekt, in die virtuele ruimte gaat iemand zijn, zijn identificaties uh, bij elkaar halen. Vergelijkt mm -hmm. ook met Mohammed B. Hè, die ja. ook... Uh, Theo van Gogh vermoorden in 2004. Precies, maar die ook een soort islamitisch fundamentalisme... zelf bij elkaar moet verzinnen. Hm. Uh, en daarvoor het, het internet maar wij zijn uh, geneigd, gebruikt. om dan te zeggen dat is helemaal niet authentiek. Nou, maar, dat is helemaal niet echt. Precies, maar ik denk dat dat die, niet alleen ons dilemma is... maar van de betrokkenen ook het dilemma is. En wat mij interesseert als antropoloog is... hoe ja. is, is een gewelddaad zoals die van Mohammed B. of zoals die van deze, deze Noor... Uh, kun je die gewelddaad ook begrijpen als een vorm van authenticering? Kun je ook zeggen, juist omdat mensen zich niet stevig voelen... in hun islamitisch fundamentalisme... juist omdat mensen zich niet een tempelier weten... Uh -huh. maken ze zich, uh, uh, die, eigenen ze zich die, die, die definitie toe... door de meest radicale daad te stellen, okay. een daad die... De, de dood uh, ten voert... en een daad die het lichaam bloedt. En maar, al dit soort symboliek ten Maar wat ten zeg je hiermee eigenlijk? Dat onze tijd, uh, onze samenleving... ons verhindert om echte ervaringen te zijn, om echt te zijn? Ja, ik denk dat, we, dat, het, dat, het steeds, dat, dat die grens steeds onduidelijker wordt. Tussen mm. wat, is, wat is nog echt en wat is niet echt. Uh, de media speelt daar natuurlijk een enorme rol in. Die werkelijkheden die we voortdurend via die media krijgen uh, uitgeserveerd. Uh, hoe is onze verhouding daartoe? Het blijft altijd toch maar dat plaatje op die televisie. Mm -hmm. um, uh, of het plaatje op je, op je computer. Uh, en dat daardoor een soort een soort roep ontstaat naar het hele echte... en dat mensen vrij gruwelijke dingen gaan doen... om uh, dat hele echte onder oog te komen, uh, maar dat, dat verbaast heel... mij niet. Ja, en ja. je ziet ook, het is niet alleen... We, we, we duiken niet direct op die geweldsdaten... maar kijk naar nou, wat mensen allemaal aan riskante sporten doen... Ja, daar zit ik denken. Bungie jumpen, mensen ja. zijn allerlei activiteiten aan het ontwikkelen om zichzelf in zekere zin in een extatische ervaring te, ja. te parachuteren. Uh, om te kunnen zeggen, nu ben ik het hele echte uh, tegengekomen. Ja, ja. Het is nog steeds een beetje vakantietijd. Dus kano uh, varen, de gevaren opzoeken. Eigenlijk maar, over ja. je grenzen heen. Over gaan. je grenzen heen. Omdat blijkbaar het idee bestaat... Uh, buiten het, het echte houdt zich buiten de grenzen van onze verhalen op. Ja, ja. Uh, wat, wat wij hebben om onszelf te begrijpen, wat wij hebben... Om de wereld te begrijpen, om de anderen te begrijpen, zijn allemaal verhalen. En, uh, uh, en het echte, is daar op de een of andere manier buiten gelegen. En mensen zoeken voortdurend die grensoverschrijding uh, op. Want waarom moeten wij een, een, een, een verhaal maken van ons leven? Dat doen we eigenlijk voortdurend. Omdat ja. we houvast nodig hebben, omdat de, de mens kan niet zonder een. een uh, wie geen verhaal. Uh, wie geen verhaal heeft, is uh, die verkeert in een psychose. Da dat moeten we buiten de deur houden. De psychose, is, je? de psychose is het einde van het verhaal. Dan komt alle informatie... Je bedoelt, dan zijn alle indrukken laat je dan toe... Precies. en dan, dat geeft grote verwarring. Grote verwarring. Dus grote je selecteert. Groter. Dus je selecteert. Je maakt een structuur, je zegt dit wel, dat niet. Dit is mogelijk, dat is onmogelijk. Je bent voortdurend... En, en wat zijn onze criteria? Dat wat aangenaam is? Dat wat ons het meeste status geeft? Of... Nou ja, voor een belangrijk deel dat wat ons geleerd is. Uh, ik denk daar begint het mee. Uh, je, je wordt vanaf je geboorte in een verhaal geplaatst. En ja. Je leeft dat verhaal. Hm. Uh, en je leert vanaf, vanaf je geboorte uh, te onderscheiden... dit rekenen we uh, tot de categorie mogelijk... en dit rekenen we tot de categorie onmogelijk. Maar het interessante is dat gedurende je hele leven er voortdurend momenten zijn... Waarop je tegenkomt met verhaal uh, past. Of dit, deze ervaring past niet in het verhaal. Dit zou en wat eigenlijk... doe je dit dan mee? Nou ja, of waar we het in het begin van het gesprek over hadden, dat zet je aan de kant en zegt raar, maar ik kan er niks mee. Ik ga ja. door. Of je zegt. Nu, dit is zo raar en ik moet hier iets mee. Dus ik moet de. Uh, het kader van, uh, van het mogelijke gaan herzien. En, uh, ik, en dan herschrijf je je eigen levensverhaal. Precies. Ik moet, ik moet een nieuw verhaal voor mezelf uh, uh, gaan maken. Maar waar maar deze dan niet mensen ontpast. die bunger jumpen. Dat, dat lijkt me dan toch nog weer. Of, of heeft dat toch wel. Ik, je, ja, of het precies dit is. Maar ik vind het interessant om. Voor mij blijft er altijd de vraag: wat is het plezier om. Jezelf zelf zo'n mini-trauma als, uh, als bungee jumper uh, aan te doen, zeg ja. maar. Hè? Of springen. Ja. Of... Want het zijn kleine mini-trauma's. Het zijn manieren om alles wat, wat je kent uh, uh, uh, achter je te laten... en een, een nieuw uh, iets tegen moeten treden. Allemaal om grotere echtheid te ervaren. Wat ook de ondertitel is van uh, jouw boek... Matthijs van der Poort heeft het boek geschreven ecstatic, eh, zeg maar, extatische encounters, extatische eh, ontmoetingen. En de ondertitel is eh, de candomblé van eh, Bahia... en de, de zoektocht naar het hele echte, echte. Het is uitgegeven bij de Amsterdam University Press... en ik vond het ontzettend leuk om te lezen. En dit gesprek was heel echt, volgens mij. Dat hebben we niet verzonnen. En ik dank je hartelijk, <laughs> Matthijs. van Vandaag gedaan. Dank je wel. U hoorde Henk van Middelaar in gesprek met Matthijs van der Poort... in een aflevering van Hoezo, een bijdrage van NTR. Eerder uitgezonden afgelopen augustus. Wij zijn toegekomen aan het laatste uur van deze nacht... getiteld Terugblikken en Vooruitzien. Nachtvluchten bestaat deze maand 11 jaar... en we vliegen inmiddels alweer één jaar onder de vleugels van Max. Veel langer al timmert aan de weg de zanger Jacques Herp. En ik kan het weten, want ik deed als kind al dansjes op zijn werk. Die liedjes waren mooier dan mijn creatieve uitspattingen, kan ik u zeggen... We zijn er trots op dat hij bij ons te gast is. Hij viert met zijn nummer Manuela het 40-jarig jubileum. Tot zo.